...is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Een hele goede avond allemaal samen. Dit is ZFM Cinema. Mijn naam is Alko B en we draaien filmmuziek. En deze muziek is van Calexico The Boy... The Guard, uit film The Guard... Oil, Cat Dress. Ja, dat is een lekker muziekje toch? Tweede uur, wat meer uh, rustige muziek. De muziek uit Shrek. 1. Bellamy, prachtige muziek van Rachel Portman. Body of Lies. Charlie Wilson's War. James Newton Howard. Whatever Happened to Miss Simone. Ook muziek van Nena Simone natuurlijk. Kung Fu Panda. Hans Siemer volgens mij uit mijn hoofd. En Fantisma d'Amour. Aristortolani. Ortolani. Nou, ik zou zeggen nestel je lekker op de bank. Pak er een boek bij of de krant. En luister naar deze prachtige klanken van... De film Schrik. En dan hebben we het over Henry Claxon Williams en John Powell. En we beginnen met Fairy Tale. Muziek zou ik wel zeggen: Delivery Boy en uh, Making Camp, uit dezelfde film. Ja, de nummertjes zijn zo kort... dat ik me zelfs nog vergis. En laatst alweer uit Schrek. Gewoon een leuke, geinige cd. Schrek 1 heet dit, is dit trouwens... van Harry Gleks, uh, Gregson Williams... en John Powell. Fiona Secret... Soundtrack uit film Shrek. En een andere prachtige soundtrack is de film Bellamy, en die draait 3 maart, aanstaande vrijdag om 5, nee, kwart over twaalf op RTL 8. En de muziek is van uh, Rachel Portland. En gaan ze even opzoeken, Bellamy, waar ik die heb staan. Oh hier, komt die, Bellamy, titelsong. Willem Bellamy is uh, aan zijn vrijdag op de televisie. Het is een historisch drama met in de hoofdrollen uh, Robert Pattinson, Uma Thurman en Kristen Scott Thomas. Het is naar een boek van Guy de Maupassant. Het is ook een aardig nummer. Whose arms are these? Luister naar de soundtrack Bellamy, muziek Rachel Portman. Klein stukje nog van dit. Prachtige film. Kijken dus. En zeker de soundtrack, die is meer dan de moeite waard. En dat kan ik niet zeggen aan de volgende soundtrack. Vandaag kan ik maar één nummertje draaien. Dat is de film Body of Lies. Aanstaande donderdag op televisie, 2 maart. Die film is vooral bekend geworden door Carice van Houten daarin zou meespelen. Maar haar scènes zijn er allemaal uitgeknipt. Dus als je wacht op Carice, die komt niet voorbij in deze film. Maar wel een nummertje van Mark Streitenveld. Witch White Whale. Enige nummer wat ik draai. Zover de film Body of Lies. Donderdagavond. Um, een film, eigenlijk met een documentaire. Uh, 2016 over het leven van Nina Simone. What Happened Miss Simone? Daar een, een paar nummertjes uit. Kan wel tien voor half elf. Mooie tijd om wat uh, jazzmuziek te draaien, toch? Uh, deze: Baby, you understand me now.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 Zo! So But that's one thing I never mean to do, 'cause I love. Een film over het donkere leven van Nina Simone. Een fascinerende nieuwe biografie over de strijdbare, maar getroubleerde zangeres. En ze komt ook zelf aan het woord. Maar er zit mooie muziek in. Ik zal het nog wat uitdraaien, want het is toch wel een fantastisch goede zangeres. Hoor. Dit kent iedereen. Birds high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.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 is old. film die iedere uh, jazzliefhebber gezien moet hebben. Het, het, het, er zit heel veel in de film. Het gaat ook natuurlijk over Stroud. Een oud-politieman met een Nederlands vader... en een Afro-Amerikaanse moeder. Was wel de grote liefde van Nina. Uh, en maakte haar uh, groot als, uh, haar, als, zijn, als uh, manager. Uh, nou, Het is uh, echt een uh, bijzondere film. Zeker de moeite waard om te bekijken. Zeker staat hij wel in de bibliotheek al, denk ik. Whatever Happened to Miss Simone... Ja, dan kom ik weer bij wat uh, uh, ja, muziek die uh, heel bekend is: Kung Fu Panda. Deze vrolijke klanken kwamen uit de film Kung Fu Panda 1. Het gaat over Po, een dikke Chinese panda... helpt zijn vader een gans in dienst noedelrestaurant. Maar door toeval en door zijn passie voor Kung Fu... wordt hij opgeleid tot een vervaarlijke krijger... die enige, de enige die wellicht een legendarische bruut kan verslaan. Een film van Studio Dreamworks. Ja, mooi tekenwerk, diverse animatiestijlen... en een dure film, er zijn miljoenen dollars aangespandeerd... En een verschrikkelijk sterke stemmencast met uh, Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie en Jackie Chan. Nou, omdat het zo mooi is, doe ik er nog eentje. the cube. Hans Zimmer, toch wel met iemand samengewerkt heeft. Het is bijvoorbeeld schoten met wie, maar volgens mij is er toch ook nog iemand anders bij betrokken geweest. Uh, ja, dan gaan we naar een andere film. Uh, een van mijn favoriete componisten uit uh, de oude doos, zou ik bijna zeggen, is uh, Riz Ortolani. En die heeft de soundtrack geschreven van een film die heet Fantasma d'Amore. En dat is mooie muziek. Ik zal zoiets over de film vertellen. Film 1981: Phantom of Love. film Fantasma d'Amour. Het gaat over Nino Conti is getrouwd met een uh, sociaal vooraanstaande vrouw. In de bus ontmoet hij de arme Anna. Later belt zij hem op en vertelt dat zij dezelfde Anna is... op wie hij twee decennia eerder zo verliefd was. Het verleden begint aan Nino te knagen... en herinneringen uit die tijd die hij met Anna doorbracht. steken de kop op. Hoofdrollen Roby Snyder en Marcello Mastroianni. Uh, prachtige muziek van Aris is Ortelani en dan doen we nog wat. Het ritme van Zandvoort. En deze muziek komt allemaal uit de film Fantasma Damour. Muziek Ris Ortolani. Ik doe nog een stukje van Love Memories. Ja, dit is echt late night music, zou ik bijna zeggen. De romantiek vier hoogtijden. blijven luisteren natuurlijk naar de muziek van Aris Ortolani. Heel wat films heeft hij op zijn naam staan. Althans de muziek. Uh, Charlie is even kijken. Charlie's War had ik ergens neergezet. Charlie Wilson's War. James Newton Howard. Charlie Wilson. muziek uit de film Charlie Wa Wilson's War. Een film met in de hoofdrollen Tom Hanks, Julia Roberts... en Philip Seymour Hoffman. Texaanse congreslid en buitenlandspecialist Charlie Wilson... denkt hij hoe hij de Russen financieel kan uitputten... door ze te dwingen om hun defensieuitgaven te verhogen. Dat doet hij door hun tegenstanders, de Afghaanse Mujahedin... te bewapenen en te trainen. De ruzie die Philip Seymour Hoffman eh, als de cynische CIA-er maakt met zijn baas is een van de mooiste uit de filmgeschiedenis. Hier, het is ook nog een aardig nummer, de Telex Machine. 3 maart is weer zo'n beruchte avond dat ik weet niet hoeveel goede films op televisie zijn ik zal ze even heel snel noemen ik zie staan uh, uh, die blechtrommel ik zie staan Foxcatcher, ik zie staan Mr. Turner, nou het laat ik daar maar wat uitdraaien Mr. Turner muziek van uh, Gary Yerson. Uh, de afritto-muziek. Mr. Turner is aanstaande vrijdag 3 maart om kwart over negen op canvas te bewonderen. Het gaat over de Britse schilder William Turner. Die lijken deze film even briljant als contact gestoord was. Acteur Timothy Spall speelt de rol van zijn leven als de getormenteerde schilder die zich in gezelschap zo ongemakkelijk voelt dat hij alleen nog maar kan grommen. Ja, voor de films van Lai. Die regisseur werd altijd maandenlang gerepeteerd en dat kan je hier ook merken, want het wordt zo levensecht neergezet dat het nooit echt voelt als een stoffig kostuumdrama. je, de moeite waard, de film Turner, maar er zijn nog meer goede films die avond, want ook een aardig film is de film, eens even kijken hoe die heet, uh, All Good Things, daar ook wat uit, de muziek van Rob Simmonson. Simonsen. En die film is ook aanstaande vrijdag op televisie. Ja, ik vind het altijd leuk om ook nog één cultfilm erbij te pakken. En een cultfilm van vanavond is een film die heet Lady Lucifera. Muziek van Stelvio Cipriani. Uh, en ik doe nummertje sequence 15. Ik heb wel een zwak voor die Italiaanse componisten. Zoals Riz Ortolani en Stelvio Cipriani. Echte filmmuziekcomponisten, film, uh, natuurlijk. Maar dit is zo'n mooie CD. Ik zal er de volgende keer nog wat van laten horen. Want ik zie dat er weer de hoogste tijd is om uh, onze eindtune te starten. En dat is natuurlijk Philippe Rombi. geluisterd naar uh, CFM Cinema. Mijn naam is Alco B en ik heb filmmuziek gedraaid voor je. Kultmuziek uh, van de componisten Riz Ortolani en uh, Stelvio Ciprini. En uh, ja, ook uh, de Oscar nominaties voor de beste soundtrack en de beste song. Uit film Top Gun, een paar bekende, De mooie soundtrack van uh, Rachel Portland, Bellamy. Natuurlijk Kung Fu Panda. Kortom, voor iedereen zat er wat bij, toch? Ik eh, hoop dat ik het leuk vond. Ik vond het in ieder geval leuk om het uit te zoeken. Tot volgende week, Zelfde tijd, dezelfde zender, CFM. Zo direct, sliep wel en morgen gezond weer op. See you.